Exact 7 uur, het Q-music-nieuws van nu.nl. Kijkje van Annemarie. Goedemorgen. Pas op als je de weg op moet. Want het kan enorm glad zijn. En daarom geldt in drie provincies nu ook code oranje. In Noord- en in Zuid-Holland en in Utrecht... Tot 10 uur is het advies om daar alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. In het hele land geldt al code geel. Er wordt ook veel overlast op de weg verwacht door het winterse weer. Je hoort rijkswaterstaat. Op dit moment is de verwachting zo dat het overdag ook zal blijven sneeuwen. Dus de winterse omstandigheden die blijven aan. En de avondspit zal daar dan waarschijnlijk ook hinder van ondervinden. En we blijven de hele dag door strooien met man en macht. Ook op het spoor kun je last hebben van het winterweer. Op sommige stukken zijn wissels kapot en rijden er minder treinen. President Trump waarschuwt Venezuela. Trump zei vannacht dat hij klaar is voor een tweede aanval als de nieuwe regering daar niet meewerkt. En ook was hij duidelijk over wie nu de baas is in Venezuela. Dat is de VS. Don't ask me in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? We're in charge. Ondertussen dreigt Trump ook met een militaire operatie in Colombia, dat naast Venezuela ligt, omdat president Petro cocaïne zou verkopen aan Amerika. Alle dodelijke slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in Zwitserland... zijn geïdentificeerd. Het gaat in totaal om 40 doden. Het zijn vooral Zwitsers, maar ook Fransen en Italianen zijn omgekomen. De jongste is 14 jaar. Ook zijn er bijna 120 gewonden. De brand ontstond waarschijnlijk toen vuurwerk... in een champagnefles het plafond raakte. Komende vrijdag is er een dag van nationale rouw in Zwitserland. Het ja, was flink balen voor een groep reizigers op Schiphol gisteravond. Passagiers van een toestel dat zou vertrekken naar Londen... hebben ruim zeven uur vastgezeten in een vliegtuig dat maar niet vertrok. ging om een vlucht naar Londen dus. Die zou kwart voor twee in de middag vertrekken, maar bleef aan de grond. Pas rond negen uur in de avond werd de vlucht officieel gecanceld... en mochten de mensen het toestel uit. Meld NH Nieuws. Waarom die vlucht niet doorging, dat is niet duidelijk. Het weer nog. Ja, op veel plekken glad dus. Trekken op veel plekken ook winterse buien over deze ochtend. Vanmiddag ietsje meer zon. En het wordt tussen de 0 en 3 graden. De vertraging op de weg van van half uur heb ik. Op de A2 naar Utrecht kom je tussen Culemborgen en Nieuwegein... in 11 kilometer, 31 minuten, door een ongeluk. De A4 Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid... en de Keteltunnel, 7 kilometer met drie kwartier. Per geval op de A4 van Rotterdam naar Den Haag... tussen Pernis en de Keteltunnel zorgt voor 6 kilometer, 34 minuten. Langs de files op de A27, daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Van Gorkum richting Utrecht kom je in 6 kilometer... tussen Lexmond en de Houtense Brug met een uur en 3 minuten. En de A27 Utrecht naar Gorkum door datzelfde ongeluk. Tussen Rijnsweert en de Houtense Brug. 7 kilometer. De parallelrijbaan is daar ook afgesloten en het kost je een half uur. Dit is Kimirzik Straks om 8 uur de bekendmaking van het verboden woord 2026. Welk woord mogen we een week lang niet gaan zeggen vanaf komende maandag. Het is net 7 uur geweest. Ik moet er nodig uit. Doe mij eerst koffie, brood en kaas. Of thee en yoghurt en fruit. Geef mij het nieuws van Annemarie. Running round and round and round, and I got nothing left. There's nothing like a sunset skyline to let you know you're. Back Your Music en Coming Home. Goedemorgen, 7 over 7. Maandag de 5e van januari. Je luistert show 1553, seizoen 8 van Mattia en Marike. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Pas op deze ochtend, jongens. Als je de weg op moet of misschien wel de fiets... Lopend. Het maakt niet uit hoe. Ja, uh, eerder deze ochtend heeft hij nog het advies gegeven om een tennisrecord onder de schoen te binden. Als dat uh, mogelijk is, ik zou dan geen padelrekken doen. Want dat is natuurlijk alleen maar heel erg glad. Maar als, je geen profiel, als je geen profiel meer hebt onder je schoenen? Nou, oh, ik, ja, ben, ja. Uh, ik ben wel echt met mijn sneeuwlaarzen in de auto gestapt. Ik woon nu natuurlijk ook uh, ja, een beetje in het groene gebied. In een buitendorpje. Dus ik dacht, ik moet echt even de sneeuwlaarzen aan. Maar dat geef ik geen gezicht hier. Dus ik had de sneakers in de tas. Oh, kijk aan. Ik heb ze omgewisseld. Nou, nogmaals, uh, pas op dat je niet uit... Het glijd, want uh, voor je het weet uh, ligt je. En dat is lullig, want uh, je bent het, het uh, liefst mobiel. Ik uh, weet daar alles van. Ik heb namelijk uh, de kerstvakantie doorgebracht met iemand die door haar rug ging. Ach, op eerste kerstdag. Je moeder? Nee. Ik dacht, uh, ik kies een jonge vriendin van 27. <lacht> Kom ik zo meteen bij. Ik vroeg namelijk, uh, wat is de meest lullige manier... waarop je ooit door je rug bent gegaan? Ik weet namelijk zeker dat Kiki de meest lullig heeft. Uh, Judith, die zegt, ook wel lullig... Uh, ik ben door mijn rug gegaan tijdens het uh, voeren van mijn moeders vissen. Oh. Uh, Bob, die zegt, ik liet eens mijn sleutels vallen... en toen ik bukte om ze op te rapen, ging ik enorm door mijn rug. <lacht> Oké, okay, ze misschien weer toch... Ik had vorige week de te lezen en sloeg de bladzijde om. Ja, Door mijn rug. Ja. Is het een krant ja. van steen? <laughs> Bianca die zegt, met het aantrekken van een sok ben ik een keer door mijn rug gegaan. En uh, Jacqueline die zegt, toen ik uh, de vaatwasser uitruimde, toen kwam ik niet meer omhoog. Oh. Kiki, wil je even vertellen hoe je door je rug bent gegaan? Ja, ik uh, moest niezen. Ach, <lacht> maar dat is wel een bekende toch? Omdat je dan zoveel druk op die... Uh... Ik, ik snap het gevoel namelijk... want je zet uit... dus die longen die vullen zich helemaal... en ja. dan kan er zo iets, iets scheef gaan in je rug. Ja, maar ik, het is zo... kijk, als je haar hoort niezen... is het namelijk gewoon een baby sneeze. Zo. Oh, zo'n is een En dat daar eigenlijk iets, iets zo ongelooflijk mis kan gaan... dan had ik gewoon geen rekening mee gehouden. Hoe lang heb je er last van gehad? Ja, wel echt een volle week. Ja, toch. Maar even die heeft een week plat gelegen. Ik heb echt, zeg maar, naast een huilende vrouw gelegen... die zo ongelooflijk veel pijn had. Ja, dan... ik zat echt onder de parasieten want ik zoveel... ik ben wel eens eerder door mijn rug gegaan... toen was ik er na twee dagen vanaf maar nu deed het zoveel pijn. Ach. Ik had echt met mensen te doen. En ook bij mezelf. Want ja, je kan geen kant op. Nee. nee je je, je, je nee, kan niks. Nee, dus nee, je wel? bent echt even mantelzorger. Ja, zeker. Ik ben een keertje door mijn rug gegaan... terwijl ik mijn reet aan het afwegen was heb ik hier ook wel eens verteld. Dat ja ja toen, ja, ja. Ja, ja, ja, ja toen wilde ik mijn billen afvegen. En toen maakte ik die draaiende beweging die daar een beetje voor nodig is. Toen schoot het er ook in. Ja, dat ja, het is inderdaad. Het, het is, het, je voelt je meteen tachtig. Het is ja, echt armoeig. Het is echt, echt armoeig. Maar goed, ze kan uh, inmiddels weer uh, rechtop zitten. Maar dat heeft eigenlijk mijn hele kerstvakantie gedomineerd. Zeg maar. Op het moment dat je iemand naast je hebt die door de rug is gegaan. Ja, dan, dan zit je daar, weet je wel. Ik hoor al dat de kerstvakantie bij jullie ook enigszins uh, ja, anders is verlopen... Dan, uh, ja, dan eigenlijk jullie plan was. Ik, ja. uh, ik had dat ook en dat heeft uh, alles te maken met... Fuck me Wednesday. Anders, anders gaan dan gedacht. Ik heb hier heel veel vragen over zo. I had a dream I was standing on a star. And I realized how beautiful. bij Q-Music uh, en uh, In My World. Wij komen er hier achter dat uh, ja, onze beide kerstvakanties... Iets anders liepen dan gehoopt. Kiki is bij mij door de rug gegaan. Ja, daardoor konden jullie weinig ondernemen. Jij was mantelzorger in feite. Mag lag eigenlijk de hele, de hele kerstvakantie heeft ze horizontaal gelegen. Ja, ja. Nou, bij mij liepen sommige dingen ook gewoon anders. Kijk, ik moet echt zeggen, het vond het een heerlijke kerstvakantie. Wij rolden natuurlijk uit de Q-escape room, waar we echt 141 uur over hebben gedaan... om onze weg naar buiten te puzzelen. Dank je wel, trouwens. Als ja. je niet had meegeholpen, hadden we er nog gezeten. En het was echt, het was een heerlijke kerst. Uh, die was gewoon lekker rustig, onder de boom... Wij hebben kerst... Nou, bij jou kun je wel onder de boom zitten, inderdaad. Ja? Flinke span. Daar kan je met een paar families kan je eronder, onder die boom. Ja, we hebben thuis een boom van 4 meter. Sandra had een boom besteld die eigenlijk voor pleinen was bedoeld. <lacht> ja, Zo'n uh, boom die je ja. op rotonde ziet staan. Ja, Zo'n boom er. stond er bij de, de Elsinkantjes thuis. Staat bij ons binnen. Ook nog even kijken hoe we die weer naar buiten krijgen. En wij hadden kerst lekker niks. Dat was heerlijk. Oudjaarsavond hebben we lekker gekaas van Dat was ook echt super. En dan ook bedoel ik echt kaas van duur gewoon met de klassieke gesmolten kaas. Ja, Want ik wou net zeggen, kaas van duur heeft hier een beetje een dubbele betekenis... in dit programma natuurlijk. Nee, wij hebben lekker gekaas van de klassieke kaas. Lekker. Maar uh, naast al die gezinspret en kijk, uh, ouders gaan dit sowieso herkennen... Mm. het is ook heel erg lekker dat de kinderopvang gewoon open is. Ah, dat ja. uh, de dagen waarop de kinderen naar de opvang gaan... dat het ook lekker is dat je even met z'n tweeën vrij bent. Ja. Nu vielen onze dagen ongunstig. Je hebt zeg maar de werkgeverskerst, maar je hebt ook de opvangkerst. Dus we hadden de helft van onze dagen vielen weg. Omdat dat precies viel op kerst en op 1 januari. Oh, dat kon je ze allemaal tegen elkaar wegstrepen. Ja, je betaalt wel door, maar die dagen vallen dan weg. En uh, Oudjaarsdag was het uiteindelijk echt zover. Het huis was leeg. Lekker. Lekker. Fantastisch. Nou had een vriendin van mij eerder die week nog een appje naar mij gestuurd... Kom je gezellig met Sander en de kinderen op oudjaarsdag... oliebollen bij ons eten met een borreltje. En dat viel op een woensdag? Dat viel op een woensdag. Ah ja, tuurlijk, ja. En uh, zij woont wel een uur rijden, dus ik dacht, ja, heb ik daar ook zin in? Ik dacht, ja, en uh, toen stuurde ik terug. Ik dacht, nee, het is oudjaarsdag. Zijn de kinderen ook op de opvang? Dus uh -huh. ik stuur haar terug. Ik zeg, leuke uitnodiging. Maar woensdag is de dag waarop Jip en Noah naar de opvang zijn. En ik kan je vertellen, dat zijn zalige momenten als je beide vrij bent... Ja. Fuck Me Wednesday ook wel in de volksmond? Hm, ja. ja, dat laat weinig te raden. Fuck Me Wednesday. Oh, ja, maar dit is. Wij doen al jaren kaasfondue En allemaal een beetje moeilijk. En oh, wat en zal het betekenen? En oh, we gaan. En nu is er Fuck Me Wednesday. Ja, <laughs> hey, hey, sorry. Ja, Waarom ja, uh, beetje... roepen wij dat niet al jaren dat het lekker. Het wordt. Waarom oh. net allemaal wat kaas van zijn? Nee, nee, heel nee. Goed. Dus zo, ja, je uh, middelt een beetje. Fuck, fuck me Wednesday. Het is fuck me Wednesday, ja. nou, we maken echt stappen. Een in de ja. Het is bijna ja. weer fuck me Wednesday. Nee, ja, je nivelleert een beetje. <laughs> hè, fuck me Wednesday. Ja, heel goed. Dank, en, ga En uh, dat was het dus, Oudersdag. Ik dacht nog even, bam, knallend, uh, jaar uit. En ja. ik heb de hele dag op handen en knieën gezeten. Oh, wat heerlijk voor Sander. Om de keuken schoon te maken. Huh? Ja, wij eh, hadden de avond ervoor, de avond eigenlijk dus voor Fuck Me Wednesday... hadden wij eh, kleine krioelende witte beestjes gespot op de robotstofzuiger. Werkelijk, het hele apparaat, echt het hele apparaat... zat onder de krioelende, inimini witte beestjes. Wat voor beestjes dan? Ja, nou, wij zijn er dus nog niet precies uit. ChatGPT uh, is er nog heel erg druk mee bezig... wat het nou precies voor uh, krioelende beestjes zijn. Maar ja, die robotstofzuiger, ja, die, die moest gewoon echt... die, die eigenlijk ik een soort naar buiten gesmeten. Mm. Uh, en toen hebben wij echt gewoon met de precisie van, van ja, iemand met, met smetvrees... zijn wij op handen en voeten die hele keuken gaan schoonmaken. Je... De gordijnen uitgewassen, de meubilair eruit. Maar komen die uh, witte beestjes uit de metershoge bomen gekopen? Ja, ik wil het niet weten. Dat denk ik hoor. Nee, maar dat staat er best wel ver vandaan. En het is alleen die robotstofzuiger... Dus dat hebben wij eigenlijk de hele woensdag gedaan. Daarna waren we zo kapot, toen moesten we nog eventjes ergens de stad in... om ja, dus die kaas van Du te halen. Ja, het, en toen moesten de kinderen weer opgehaald worden, want de opvang ging wat vroeger dicht. Ach, helemaal. Maar zat er, heb je die uh, robots op zijn kop gehouden? Zat er, nee. Zit er een dode rat in? Want, nee. Want je woont in het buitengebied. Ja, dat is natuurlijk zo. Het buitengebied. <laughs> ja. um, nee, het heeft waarschijnlijk te maken met de luchtvochtigheid. Dat uh, ja, misschien de ventilatie niet helemaal goed is geweest. Nou, we hebben hem schoongemaakt en het is weer teruggekomen. Ik wou... Oh. oh. Ja, dus hij staat nu weer uh, in de tuin. Ik vind ook witte beestjes. Godverdamme. Ja, het zijn waarschijnlijk iets van een soort van luisjes of zo. Ah. Nou, je had al een SOA voordat Fuck Me Wednesday plaatsvond eigenlijk. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. I'm still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And now we don't sing anymore. Afraid to be out of tone. What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose?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 Now, then when. Chef Special bij Q Music en uh, If Not Now, Then When. Ondertussen komen er uh, verschillende scenarios binnen... voor wat toch uh, die witte beestjes zijn die jij uh, gevonden hebt... bij je robotstofzuiger. Ja, Eigenlijk is ieder scenario het scenario dat je niet wil. Ja, ik krijg wel een mooie jeuk als ik naar nou al die eventjes kijk, joh. Liek, die zegt, zijn het geen uh, papiervisjes? Oh, die zilvervisjes? Nee, die zijn het niet. Nee, dat zijn, die, dat zijn die grijze beestjes dat als je ze doodtrapt... dat je alleen maar stof ziet. Die vermenigvuldigen zichzelf, zegt ze. Oké, okay. en dat, zijn dan ook, dat wordt ook bedoeld met zilvervliesjes. Ja, ja, dat zijn dezelfde. Ja. Oh, Oké, okay, die hebben meerdere namen. Milmeiten, dat, dat uh, zegt Kevin. Ja, bedwansen natuurlijk komt ook binnen. Ja, bedwansen. Ja, maar het is, is, niet, het is niet in een bedomgeving. Had je last van fruitvliegjes, zegt uh, Niels nog. En uh, Germa die vraagt zich af, had de katfamilie geen luizen? Nee. Had ook nog kunnen. Daar he? heb ik ook naar gekeken. Oh. naar gekeken. Ja, ik denk dat het probleem gewoon zit in dat die. Robotstofzuiger die bij ons ook kan dweilen. Ja. Dat die toch ook een beetje vochtig is. En dat ze daar lekker huizen. Ja, ze zijn ook echt zo ontzettend in die mini. Ja. Het is gewoon heel goor. Dus ik moet er vandaag weer mee aan de slag, want ze zijn dus teruggekomen. Of het was een teken van god dat je gewoon een normale stofzuiger moet ja, gaan dat gebruiken. dat kan ook inderdaad, ja. ja. Hey, uh, straks om acht uh, uur wordt hier het uh, verboden woord bekendgemaakt. Verboden woord 2026. Daar beginnen we dan mee over een week. Dan kunnen we nog een uh, beetje wennen aan het idee. Kunnen we namelijk ook nog een beetje oefenen hoe het is om dat woord te omzeilen. We mogen namelijk... Uh, een week lang één woord niet gebruiken. Betrap je ons, toch krijg je 500 euro. Straks om 8 uur wordt het hier bekendgemaakt... samen met alle dj's van Q-Music. Ondertussen is Wim van Helden... die is ook onderweg naar de studio. Luister mee. Hallo. Nou jongens. Oh. Goedemorgen. Door de sneeuw. Ja. Onderweg. Naar het verboden woord. Ik vind het echt heel spannend. Ik ben zo benieuwd wat het is. Tot zo. Is, is, is Wim lopend? Dan mag ik hopen dat hij volgens mij echt eergisteren vertrokken is. Wim, hij, hij woont in Hilversum. Ja, dat is best wel een stuk lopen, want we zitten in Amsterdam. Het, het, het begint als een podcast. Ja? Dat is Wim van Helden. Oké, okay, we hopen dat hij er om acht uur is. Ja, misschien ja. heeft hij al die tennisrekkers ondergebonden, jouw advies. Zou maar kunnen. Uh, zo meteen om kwart voor acht, eerst een nieuwe ronde van Ja of Nee. En Annemarie, wat horen we in het nieuws? Nou, dat gaat er maar weer eens over de goede voornemens. Ik weet niet of jullie ze nog hebben. Ah, oh, goede voornemens, natuurlijk. Nou, ja. Ook op het werk doen we daar aan. Hé, hey ondernemer. Heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun uh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren.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 goedemorgen. Het is de maandagochtend. Een gladde maandagochtend, hoe het zo op de weg is, hoor je bij Annemarie. Maar de vertragingen krijg je van mij vanaf 40 minuten. De A2 naar Utrecht, daar 11 kilometer file door de sneeuw... tussen Beest en de Jan Blankenbrug, een uur en 10 minuten. De A12 van Arnhem naar Oude Rijn, tussen Maarsbergen en Kloom 16 kilometer met drie kwartier. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht kom je tussen Noordloos en Hagestein... door een ongeluk in 16 kilometer met 52 minuten. En de andere kant op tussen Hagestein en Houten, 5 kilometer en ook daar... 52 50 minuten vanochtend, vooral in het noorden en westen winterse buien. Vanmiddag meer zon, het wordt tussen de 0 en de 3 graden. Het laatste nieuws krijg je van Annemarie. Nou, goedemorgen, pas op als je de weg op moet... want het kan enorm glad zijn door bevroren sneeuw op de weg... en daarom geldt in een groot deel van het land inmiddels code oranje. Tot 12 uur is het advies om daar alleen de weg op te gaan... als het echt nodig is. Geldt onder andere voor Noord- en Zuid-Holland, Flevoland... Utrecht, het noorden van het land. Er wordt ook een zware ochtendspits verwacht door het weer. Moet je toch de weg op, dan heeft ANWB natuurlijk de volgende adviezen. Uh, hou afstand. Rem niet te abrupt, trek rustig op, dat soort dingen. Ja, ook op het spoor kun je last hebben van het winterweer. Op sommige stukken zijn wissels kapot en rijden er minder treinen. Er vallen ook veel bussen uit. En KLM schrapt weer meer dan 100 vluchten. In totaal gaan 124 vluchten van en naar Schiphol niet door. Alle dodelijke slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in Zwitserland... zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat in totaal om 40 doden zijn vooral jonge Zwitsers, maar ook Fransen en Italianen zijn omgekomen. De jongste is 14 jaar. En die brand ontstond waarschijnlijk toen vuurwerk in een champagnefles... het plafond raakte. Komende vrijdag is er een dag van nationale rouw in Zwitserland. die is dan onder meer een minuut stilte. Merk dat ik het moeilijk lezen vond, dit nieuws. Sommig nieuws wil je toch gewoon eigenlijk het liefst even buiten de deur houden... omdat, om, om, om, ja, omdat je... je... Ook een inbeelding ervan maakt. Of je ja, je ook voor gaat stellen hoe het is ja. om daar te zijn. Ik had wel het tegenovergestelde. Ik heb op Google alles uitgezocht over die zaak. Ik wilde namelijk gewoon weten hoe het eruit zag daar ter plekke. Hoe kan het? Want ik, ik, ik begrijp gewoon niet als zo'n tent in de fik vliegt waarom je niet naar buiten kon. Maar als je die uh, gelegenheid ziet... ja, het is een kelder. Het is een kelder, met, ja. is één, één trap omhoog. Eén vrij smalle trap, ja. ja en, erg. en dan zit je eigenlijk als ratten in de val. En als je dan naar buiten wil... en iedereen moet over één trap omhoog. Dat is echt afschuwelijk. Ja, en er is paniek. Er ontstaat natuurlijk ook paniek. En het lijkt me bijvoorbeeld voor de voor mensen die in Volendam wonen... en de brand in, de, oh. in het café daar hebben meegemaakt... wat dit jaar nou ook nog eens precies 25 jaar geleden was... zag ik op de, de Instagram van Nick Schilder... die natuurlijk ook toen bij die brand uh, is geweest. Ja, ja als, je, als je dan dit weer hoort... dat moet ook weer zoveel herinneringen... Voor, voor de mensen daar hebben teruggebracht. En toch ook als je die beelden zag... ja, dat vuur binnen. Ja. Ja, ik, ik begrijp daar helemaal niks van. Zag je wat er aan het plafond hing? Ja. Dat, dat schuimrummer om zeg maar, het geluid te dempen. Ik bedoel, daar over maar één vonk bij te komen... kan iedereen toch bedenken... die hele hut... Uh,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 Naast hun werk dus. Het onderzoek van een pensioenaanbieder blijkt dat ruim een kwart van plan is... om via de baas een cursus of opleiding te volgen. Bijna 80 procent is ervan overtuigd dat het goede voornemen ook echt gaat lukken. Hé, hey, uh, goede voornemens. Kunnen wij het in ja of even over goede voornemens hebben? Leuk. Natuurlijk. Schrijven we op. Schrijven we op, ja. op Luc. All right. Dan het schaatsen. shortrekster Suzanne Schulting hoort vandaag of ze ook als shortrekster naar de Spelen in Milaan mag. De drievoudige Olympisch kampioen maakte dit weekend... na bijna twee jaar haar rentree als shorttrackster. Nou, dat ging bijzonder lekker. Ze pakte de Nederlandse titel en dus is er hoop, zegt ze bij de NOS. Ik heb mijn benen echt weer laten spreken. en ja, ik, uh, ik hoop dat ik naar de Spelen mag. Nou, op de lange baan plaatste schulden zich vorige week... voor de duizend meter voor de winterspelen. Maar ze wilde in beide categorieën voor een medaille gaan. Uh, Luc, leg even uit. Want uh, ik heb ook bijvoorbeeld naar het Olympische kwalificatietoernooi... zitten kijken uh, tijdens de kerstdagen... Ja, ik begrijp er nog steeds helemaal niks van. Wat een spaghetti aan regels en uitzonderingen. Eh, Suzanne Schulting, help ons. Susanne Schulting, die hebben we allemaal leren kennen als short trackster. Dat is dus de afstand, de, ja, de, de afstand die ze afgelopen weekend reed. Ze heeft in 2018 en ook in 2022 op de Midden-Olympische winterspelen aan medailles gehaald: Goud, zilver en brons. Ze is echt een van de allerbeste short tracksters die wij uh, ooit gehad hebben. Ja. Toen heeft ze een tijd geleden gezegd ik ga mij nu op het lange baan schaatsen focussen. Dus ik ga, uh, net zoals ja, wat, wat we allemaal gezien hebben, het OKT, het Olympische Qualificatie, ik ga mij meten aan Jutta Leerdam, aan Joy Beunen, aan Femke Kok. Uh, dat dat liep wel aardig, maar nog niet helemaal zo goed als, als gehoopt. Ze heeft zich op één afstand geplaatst voor de winterspelen, de 1000 meter. En nu denkt zij, nou, dat shorttracker, dat kan ik ook nog wel. Uh, eens even kijken hoe ik het op het NK doe. Dat ging hartstikke goed, eigenlijk. En nu zegt ze, ik kan ook wel allebei doen. Ik kan wel en als shorttracker en als lange baanschaatser... naar de Olympische winterspelen heeft ze meer kans op medailles... meer aandacht, meer, meer, meer, meer, meer sportieve kansen. Juist. Dat snap ik eigenlijk wel. Maar het is dus niet zo dat zij uh, op basis van de uitslag al zeker is van een plek... In het Tech team. Nee, nee. Alleen uh, de Susje Velsenboer, onder andere. Die, zijn, uh, die, die waren al geselecteerd. Uh, die zeggen nu ook, ja, hallo, oh, oh, je kan niet zomaar even binnenkomen wandelen na twee jaar en uh, zeggen dat je er weer bij hoort. Ja, okay. Maar dus aan de coach nu, de moeilijke opdracht: neem ik Suzanne Schulting mee? Ja of nee? Vanmiddag horen we dat toch? Jij, jij gaat daar ook vanmiddag naartoe, toch? Als het, als het team wordt gepresenteerd. Ja, ik ga vanmiddag weer naar TIAF, uh, Als het weer toelaat. En dan uh, als het goed is, krijgen we ook daar te horen of Suzanne meegaat. Ongelooflijk. Luc is zo vaak in TIAF geweest. Waar ik hem kwijt als ijsmeester, denk ik. Nou ja, we hebben Oh, oh ja. ook oh, ja. een, een, een iglo-vorm gebouwd. Ja. <laughs> ja, Matti en Marieke. Ja of nee, komt eraan. Na Miles Smith stay. Nee, komt eraan. En dit was mijn stukje van de muzikale code in de Q Escape Room. Ja, ik check tegenwoordig ook iedereen met een helm. Want ja, misschien is hij het wel. Arme van Buren, samen met Davine Michel. Dit is Hold On. If I could walk alone on water, who I would. If I could set the moon on fire, watch me shoot. Stop. on water hold on hold on i love is simple but that's enough can't you see i am Armin van Buren, Davina Michel, Backy Music en Hold on! Ja, nee, ja, nee, heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1, J-A-N-E-E. -E. Topics met drie seconden bedenkt uit Luke. Goedemorgen! Goeiemorgen. Wat is de eerste? Met slecht weer een collega ophalen. 3, 2, 1. Ja? Ja, als het, als het zich voordoet. Ja, nou ja. ja, bij jou ree ook al een collega mee, dat is natuurlijk Kiki. Ja. Nee, ja, ik ben, ja. Ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben zeker niet te beroerd. Nee, maar ja, goed. Wij ik vertrek morgens om half vijf, vijf. Die ga ik ophalen. Nou ja, we hadden nu Wim mee kunnen nemen. Judith dat mee kunnen rijden. Ja. Alle collega's die zo meteen hier binnenstappen om het verboden woord te horen. Ja, dat is waar, ja. Het is wel gezellig, toch? Als er af en toe een collega mee rijdt. Ja, ja, ja jawel. Is wel gezellig. Er staat hier heel veel collega's zitten hier. Nou. natuurlijk op de redactie ook. Maar nee, maar het is ook wel eens lekker. Toch, s ochtends vroeg in je eentje. Even gewoon een moment voor jezelf. voordat je die sociale bubbel van je werk induikt. Ik vind het ook wel lekker om even links te ja. En op de terugweg is unwinden wel even lekker. Maar er is een Die? tijd geweest. Is dat? Uh, heb je haar nummer? Wat? Ik heb Anne-Marie een hele tijd opgehaald. Toen jij met een gebroken been zat, wat was de gebroken enkel? gebroken enkel, ja dat was heel lief voor jou. Dan kwam jij uh, iedere dag om uh, kwart voor vijf voor rijden. En dat was ook heel gezellig. Kijk ja. en, en wij hoeven ook niet heel lang te rijden. Want toen woonden we allebei in Amsterdam waar ook de studio zit. Maar dan hadden we net even zo een minuutje of tien, vijftien met z'n tweeën. Ja. Konden we een beetje voorbabbelen en dan gingen we de ochtendvergadering in. Toch wel lekker, een soort taxi. Ja, nou, als je iedere dag langs zou kunnen komen, ik zou ervoor tekenen. Ja. <grijg> nou, mocht je nu samen met een collega in de auto zitten, veel plezier. Volgende, luk. Goede voornemens. 3, 2, 1. Nee. Hey. Ja, ik, ik, pff, ik, ik weet het niet meer zo goed met goede voornemens, joh. Ik, ja. ik heb er geen seconde over nagedacht. Ik ook niet. Ik... Echt, geen seconde. Ja, waar moet ik beginnen. Ja, we zijn ja ik heb op... alles al. Nou, hoe beginnen Ja, ik functioneer super. Nou ja, dat is natuurlijk niet, maar dat geeft ik niet, heb maar... niks. Ik, heb, ik, ik zou geen verbetering kunnen, kunnen bedenken. Ik vind dat het, het, het, het, Er ligt zoveel zwaar op als je het jezelf allemaal oplegt vanaf januari. Wat een gedoe. Ja, oh. daarom. Doe jij ja, niet dry Jen? Ik uh, ja, probeer iets minder te drinken, maar goed, dat was, in november is dat al begonnen. Dus ik doe niet per se een heel dry, dry, dry gin. Waarom? Well. <laughs> ja, nee. En uh, ja. uh, jij dan, Luc? Nou, nee, ik heb ook niet echt goede voornemens. Ik vertel altijd een mooi moment om toch even een beetje na te denken. Ik schrijf elk jaar een brief aan mezelf. Waarmee ik dan wel een beetje doelen voor, me voor, voor het jaar. Uh, uh, uh, uh, yeah opschrijf En dan een jaar later lees ik die brief weer. En wat is er uitgekomen uit de brief van afgelopen jaar? Nou, ik heb eigenlijk best wel goed mijn doelen uh, gevolgd. Ik zei, uh, doe het allemaal maar gewoon. Ga maar dingen doen, maak maar dingen mee. Ga maar avonturen beleven. Zeg maar ja tegen een rare race in Schotland. Ga maar lekker naar Lowlands. Uh, als een vriend opbelt en zegt... hey, wil je vanavond nog mee naar Duitsland, naar een voetbalwedstrijd? Tuurlijk, we gaan meteen. Allemaal dingen die ik gedaan heb afgelopen jaar... in plaats van er heel lang over nadenken. Mm, ja, maar ik moet ook later weer werken. En Ik moet nog een beetje fit blijven. Of heb ik daar wel geld voor? Oh, oh no. oké. Okay, nou, dus een aanmoediging om gewoon in het diepe te stappen. Ja, en, dat heb ik, de, en ik heb me aan gehouden afgelopen jaar. Onbewust ook een beetje eigenlijk. Ja, als er iemand is in mijn omgeving die ik echt alles zie doen... en ook zelfs nog uh, acht uur ochtends in bed op oud-jaar... en dan toch weer bij de nieuwjaarsborrel van Anne-Marie aanwezig zijn... Ja, de, jij bent echt iemand die voor mijn gevoel altijd tegen alles ja zegt. Dus ja. Als, als dat dankzij die brief is... dan zou ik zeggen, keep on riding. Want ja. ik benieuwd naar komend jaar. Absoluut. Uh, laatste? Een sneeuwballengevecht. 3, 2, 1...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 <laughs> dat dat, dat, dat, dat zakje ik met, met, met kroketten voor, voor de familie. Die lagen zo in, het, in het sneeuw. Zo, wat een, wat een mik gevoel. Ja, het man. was echt een hele trefzekere bal. Wie is Luke Lidler? We zeggen ja of nee in drie. En om 8 uur zijn hier alle Q-Music DJs voor de bekendmaking van het verboden woord. Ook Judith Eik is erbij, die hoor je s'nachts tussen 1 en 3 hier op Q-Music, dat hoor je goed. Ze doet even een voorspelling van wat zij denkt dat het verboden woord gaat zijn. Ik denk dat het verboden woord gewoon gaat zijn. En dat gebruik ik heel veel. Uh, dat, ga ik, dat doe je even zo tussendoor. Dus uh, ik, ben, ik ben erg gespannen. Het is een beetje alsof je examenuitslag krijgt, weet je wel, dat je, ja, dat, je, dat je denkt, nou, ik heb er zin in dat ik zo meteen te horen ga krijgen, dat je geslaagd bent, dus ik heb zin in het verboden woord. Maar ik weet nou niet of de uitslag nou zo fantastisch gaat zijn. Dus... <lacht> oh, Oké, okay. nou, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik zie jullie zo meteen. Tot zo! Music. Goedemorgen collega's! Goedemorgen! Goedemorgen. Hey. Verboden woord. Ja, de grote vraag is, hebben we hier zin in? Een beetje wit. Nee. Nee. Nee. Nee. Ah, ja. Als we ah. daarvoor hier naartoe zijn gekomen. Ja. Nou, het is altijd wel, als we dan gaandeweg bezig zijn... komen we er ook achter hoe lastig het is, het verboden woord. We gaan het weer doen, vanaf volgende week maandag... vanaf 12 januari spelen we het verboden woord... De DJs in alle programma's op Q Music mogen een week lang één specifiek woord niet zeggen. Wij weten nu nog niet welk woord dat is. Wij hebben eerdere jaren gespeeld met het woord misschien. Vorig jaar was hij ook heel moeilijk. Toen was het eigenlijk. Wie heeft dat toen ja, gewonnen/slash verloren? Wie heeft het het vaakst gezegd? Weet je het nog? Joost? Nou kijk tegenover mij daar zie ik Matty Valks. Ja, arme jongen. <lacht> ja, ja. Maar win ik een keer iets? Moet gezegd worden, jij bent ook het meeste horen op Q Music. Ja. Dus jij gaat ook het vaakst in de fout Schale troost. En je, ik hoorde je net over goede voornemens. Je zei, ik heb geen goed voornemen. Toen dacht, nou, ik, nou, kan nog wel iets bedenken. <laughs> ja, ja. Dat is ja. waar ook. Mattie heeft het vorig jaar 18 keer gezegd. Ja, helemaal onderaan het klassement stond dan bewonderenswaardig. Ik drie keer ben toch ook regelmatig te horen op Q-Music. Dus Zeker. laat dat niet een uh, geheel een excuus zijn voor uh, Mattie. Ja, dat woord dat, uh, gaan we zo meteen bekendmaken. Als je het ons volgende week nou wel hoort zeggen, en geloof me, dat gaat gebeuren. Dan kun je in de Q-app op een rode knop drukken... word je teruggebeld, kom je op de radio, dan win je 500 euro. Wim, wat hoop je dat het niet is? Nou, elk woord zal ik veel gebruik En dat zal het waarschijnlijk zijn. Dus ik maak, me echt, ik maak me echt een beetje zorgen. Want ik weet nog van de vorige keer dat ik gewoon... Ja, ik moest gewoon aan het zuurstof. Elke middag weer om vier uur. Omdat je zo ja. aan het opletten bent. Je kunt gewoon op een gegeven moment... Ik kon niet meer normaal praten. En ik dacht, ja, dit kan niet de bedoeling zijn. Ik herken dat zo enorm. Lars, jij Deze kwam vanochtend ook... Want ik heb jou even gebeld toen je hier uh, op weg naar de studio was. Toen ja. kwam jij met een woord en toen dacht ik... Oh my god, als dat het maar niet wordt. Ja, even... Dat, dat fiets je overal wow. tussendoor. Toch? Even dit, even dit, ja. even dat. Judith, wij zitten op hetzelfde woord. Wij zijn, oh, wij zijn bang voor, voor hetzelfde woord. Ja. Ik hoorde bijvoorbeeld Wim dat ik net al twee keer zeg in de zin. Echt? Jij, ja. ja, ja, ja, ja. ja. Gewoon gewoon, oh, omdat ja. het gewoon is ook zo'n woordje dat, je, dat je, even, je, ja. je ja gewoon even stuur gewoon even een appje de Q-app of gewoon ja gewoon. Oh, ja. Oké. Okay. Vanaf komende maandag mogen we een hele week lang één woord niet zeggen op je muziek. Wat is het verboden woord van 2026? Het verboden woord. Hallo QDGA's Nou, mijn naam is Lucille Werner. En straks weten jullie welk woord jullie volgende week niet meer mogen uitspreken. Maar daar moet je wel wat voor doen: namelijk een ouderwets potje lingo spelen. Het is een zesletterwoord. Heel veel succes. Zeslid. Jongens, oh, we gaan lingo zeslid. spelen. Het is wel even goed om te zeggen. Lucille Werner, die verscheen hier ook op de schermen. Als je mee zit te kijken via RTL 7, zag je zojuist Lucille Werner in beeld. Ja, en op dit moment staan er hier op de schermen bij ons zes lege vakjes. Wij gaan zometeen na acht uur een potje lingo spelen... om erachter te komen wat het verboden woord van 2026 is. Groen! Ah. En, en krijgen we, we krijgen een beginletter, want dat doet Lucille wel altijd. Ja, waar beginnen we mee? Nou, ik denk niet dat we een beginletter krijgen, anders had hij er wel... Zal ik gewoon eens een woord invullen? Even kijken ja? wat ja, er ja. gebeurt. Ja, ik hoorde haar net het woord succes zeggen. Gewoon heel even om op te warmen. Uh, succes. S-U-C-C-E-S. Oh, de E oh, zit erin. Oh, de e, goede oh, e zit erin. Oh, e oh, zit erin. Oh. Maar niet okay. op de goede plek. Oké, okay, zo meteen om acht uur gaan we verder.